Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Een petitie om het behandelen van racisme verplicht te stellen... op basis- en middelbare scholen... is in ruim een week bijna 40.000 keer ondertekend. Er wordt gemikt op minimaal 50.000 handtekeningen... zodat het op de agenda komt van de Tweede Kamer. Door op school les te geven over racisme en discriminatie... kan het probleem worden aangepakt, verwachten de initiatiefnemers. Actievoerders hebben in rotterdam Delfshaven het standbeeld van Piet Hein beklad. Op de sokkel zijn de woorden killer en dief gespoten. In de Witte de Witstraat, genoemd naar een zeeheld... zijn rode handafdrukken te zien op een kunstinstelling. De bekladdingen zijn geclaimd door actiegroep Helden van Nooit. Minister van Engelshoven van Cultuur... noemt het bekladden van standbeelden buitengewoon spijtig. Voorafgaand aan de ministerraad zei ze... dat ze geen voorstander is van het omhalen van beelden... zoals dat in sommige landen gebeurt. Veel horecaondernemers in Eindhoven... houden de deuren gesloten uit angst voor hoge boetes... Klanten moeten anderhalve meter afstand houden, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. De boetes voor de cafébaas kunnen oplopen tot zo'n 4000 euro. In het Eindhovens Dagblad zeggen cafébaasen dat ze geen zin hebben om voor politieagenten te spelen en dat ze daarom weer sluiten. Het aantal feestementen is in mei gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren 73 minder dan in april, waarmee het er zelfs minder zijn dan een jaar geleden.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 Live, dit is 7 fm. voluit James Williams en eigenlijk zat dan D-Train er tussenin verstopt. James D-Train Williams. En de jammer zit me aan te kijken van, wat is dit? Ja, dit is, dat klinkt lekker uh, ja Ja, ja, ja het, is, het is uit lang vervlogen tijden. Het is alweer bijna 40 jaar oud, ook ergens in begin, jaar 80. Dat was dat de Lacoste shirtjes nog gemeengoed waren in dit land. Ja, je kent dat wel, met die, met die roze shirtjes en uh, een beetje disco. Uh, weet je, ja, dat waren dan de kakkers. En uh, dan waren er dan ook natuurlijk nog uh, jongetjes uh, zoals ik. <laughs> die, die dan een beetje over van, uh, daar heb je die, die gasten dan ook weer. En uh, nou ja, dat, dat was dan, dan een beetje de jongere cultuur. En ja. uh, wij hadden dan zo'n, uh, zo uh, hoe noem je dat? Een uh, drive-in discotheekje. En uh, daar oh, ja. werden dit soort, dit soort dingetjes werden dan gedraaid. En uh, dat dat was verkeerd. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, uh, dat is, uh, het is alweer 40 jaar oud. Uh, bijna. Daar sta ik helemaal niet helemaal bij, bij stil. Hè? Maar goed, ze zullen moeiteloos de tijd wel. Uh, de Dantestijds wel voor, uh, doorstaan. Ja. Dus dat, uh, dat is dan, uh, dan weer heel fijn uh, om uh, dat uh, te melden. Maar goed. Um, ja, we gaan straks uh, praten met de wethouder. Uh, jammer, want. Uh, ja. En dat gaat over een watertoren. Uh, een watertoren. Ja, niet ja, ja een watertoren. <laughs> ja, het is onze watertoren. Maar goed, ja. uh, die gaan we straks uh, erbij halen. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, na het, uh, het verhaal van D-Train. Even eventjes jazz soul van Lilith Merlo. Save as a secret. I'm keeping you a secret because you know we shouldn't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 of my tongue, is where I'll keep going. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim to hide as my ways are burning. Of my tongue is where I'll keep ya. when love gets real, I'll search for the sky. I always aim too high, and as my ways are burning, I know that I should be returning to you. But I'll search for the sky. I always aim too high, and as my ways are burning, I know that I should be returning down to the hill. Playing. Oh, oh, oh Check the door, check the door hier ooit in de studio gehad. Nog voor de tijden van het c -woord. Ik vind het altijd zo'n... Uh, ja, ik heb me gelijk voorgenomen... omdat uh, dat woord ook maar best titelen Tot het C-woord. Ja, het het C-woord is hè, Ja, of het C-virus. Uh, ja, en dan hebben we het niet over de Z, maar over het. Ja. Hè, met, met, met de C van Cent. Daar hebben we het over. Ja. En als we het toch over Centjes hebben, dan hebben we het ook over de schatbewaarder van Zandvoort. Nou, dat is hij nog wel: uh, de wethouder van financiën. Maar hij heeft ook uh, de Watertoren in zijn portefeuille zitten. Dat is Gert-Jan Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen, ja inderdaad, dat zijn mijn laatste dagen, de <laughs> laatste dag hoor, want ik heb zelfs nog een hele weekend, ja. heb ik piket. Ja. Dus ik ben eigenlijk tot 2400 uur, ja. ben, zondag draag ik het eigenlijk over, ook het piket, dat is mijn laatste daad, dan draag ik dat, dat, dat over aan, uh, aan de burgemeester die dan in zijn eentje zandvoort gaat besturen. Gaat dat gebeuren? Ja, dat, ja, dat gaat gebeuren. Dat oh. goed gezond dat vind ik, maar ja. daar heb ik alles aan gedaan om dat te verkopen, maar dat is helaas niet gelukt. <laughs> Oké. Okay. Uh, even over. over de, want uh, dat, dat gaat over de watertoren. Uh, want dat is de reden waarom we je uh, ja. in de, in de, hier erbij de hebben gehaald. Uh, want uh, Jelmer en ik zaten al gekscherend van. Zelfs van die watertoren moeten we anderhalve meter afstand houden. Of met een bouwhelm op gaan lopen. Want uh, de technische staat van het ding dat is ook niet echt. Uh, want dat stond in, in de raadsinformatiebrief ja, van deze dat, week. Heb je dus zelf ook, dat heeft u dus ook zelf geconstateerd: dat die, die, die staat niet goed is. Ik. Ja, ja, ja, goed. Ik bedoel, ja, dan, dan, dan, dan, dus dus dan, dat betekent dat jij het rapport onderschrijft? Uh, nee, ik, ik onderschrijf niks. <lacht> ik, ik, ik onderschrijf niks. Nee, ik onderschrijf niks. Het valt mij uit, op ik, dat je. Kijk uit wat je zegt. Nee, <lacht> ja, maar ik zie dat staan in, de, in die raadsinformatiebrief ja. en ik denk, ja, dat vind ik opvallend. Maar wat, wat, ja, wat mankeert daar dan eigenlijk echt aan? Want dat, dat nee, rapport is niet voor niks opgesteld, denk ik. Nee, dat rapport is opgesteld om natuurlijk ook te kijken... van wat is de staat van die watertoren. Kijk, er zit, die watertoren bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Er zit, er zit een schacht in van waar, waar, waar eigenlijk een beton, eigenlijk een betoncirkel mm -hmm. op elkaar zijn gelegd... ...want daar zit dat in. En daaromheen is eigenlijk een toren is eigenlijk gemetseld. Mm -hmm. muren gemetseld. Ja. Dat staat er ongeveer, ik schat in zo'n 70, 80 centimeter... Van die kant af, dus er zit een hele ruime cirkel omheen. Ja. Nou, dat, dat deel is, is door de jaren en de tijd, dat is dus niet meer houdbaar. Hm. En het silhouet van, het gaat natuurlijk bij zo'n monument niet om, om, om die, die, die betonde bak, want stel dat er in die betonde bak nog de mooiste pompen staat. en het werkte nog en, en het had een, dat had een monumentale status. Dus die bak heet dat niet, ja. maar wel de toren is, is als silhouet, als geheel. Bestaande uit het baksteen, bestaande uit die ramen, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, dat deel wat eigenlijk het belangrijkste van het monument is, dat is de buitenkant. En die muren met, met, met alles erin op en daan, dus eigenlijk de vocade die, die je ziet mm -hmm. en het silhouet, ja. ja, die is in slechte staat. Ja, ja En zo slecht dat je daar eigenlijk uh, dat alleen maar kan, kan uh, waarschijnlijk kan oplossen do, door dat te vervangen. Of te, ja. zodanig te renoveren. Nou, daar, daar zegt dat rapport over. Nou, en wij zeggen dat is nogal een uitdaging uh, om, om dat dan te doen. Mm -hmm. Op het moment dat je dat uh, moet renoveren, dan ga je eigenlijk dat, dat, dat silhouet misschien wel moet je dan opnieuw op gaan trekken. Nou, en dan moet je gaan nadenken: van wat doe ik dan met die, met die betonnen bak? Mm -hmm. Nou, dat is de discussie. Nou, daar zijn ze over in gesprek met dat wordt ook geschreven met de Monumentencommissie. Mm -hmm. Hoe lossen we dit nu op? Ja. Uh, dat, dus is niet... dat is, dat is sec de, de toren. Ja, dat is de toren. Uh, d, d, d, dat is al een uitdaging. Maar ook als het gaat om wat er omheen uh, gebeurt. Hè. Het, uh, het woonprogramma uh, zoals dat ingevuld uh, moet worden. Dat lijkt mij ook ja, maar... een uitdaging. Dat, dat is op zich ook een uitdaging. Maar daar hebben we van afgesproken dat het in principe binnen het uh, bestemmingsplan moet blijven. rond de toren. Dat is een afspraak die we hebben gemaakt. Ja. Uh... En daar hebben partijen ja tegen gezegd. Dus in principe de uitdaging die er was rond... Uh, ja, maar we gaan buiten het bestemmingsplan... en, het, en, en, en dan ontstaat er... die, die is er in mij, op, op dit moment voor mij niet. Mm -hmm. Omdat wij hebben afgesproken... dat we in principe met wel met gebruikmaking... van de, de, de mogelijkheden die er zijn... Mm -hmm. om het bestemmingsplan le daar leidend in te laten zijn. Ja. Nou, dus, de, dus wat dat betreft... hebben we dus het probleem van de toren. Maar het probleem van de toren... dat kennen we al twintig uh, jaar. Ja. Dat die toren in slechte staat is. Dat is ook de reden dat die ooit... Verkocht is en waar dit hele toestandje doorgekomen is. Ja. Het, wordt ook, het is tijd dat we dat oplossen. Hmm. En, en, en ik ben wel van mening dat je in, sta, in staat zou moeten kunnen zijn hmm. om, uh, om het zodanig uh, te maken dat het gewoon tegenwoordig kunnen ze gewoon iets exact nabouwen. Hmm. Dus wat dat betreft, moet dat niet echt een probleem. Ik zie dat niet echt als een groot, echt het grootste probleem. Dat ja. uh, is dan, wel een uitdaging. Ja, ja, wat is dan wel het uh, probleem? Ik zie geen problemen. Oh, je ziet geen problemen. Het probleem is dat, dat met de monumentencommissie tot overeenstemming moet worden gekomen. Hmm. Hoe, hoe houden we dit monument in stand? Nou, daar zijn ze over bezig, in gesprek met elkaar. Okay. Na, na, na, na. En afhankelijk van die uitkomst krijgt het college een advies wat daarmee te doen. Nou, en, en, en het is natuurlijk een uitdaging als, als daarin staat dat je niet zomaar nu uh, daar even een paar appartementen in kan bouwen zonder dat. De helft van de, van de toren in elkaar stort bij wijze van spreken als gevolg. Omdat die muur, niet die bak, want die bak blijft staan. Dat, dat zit allemaal prima. Het gaat om die muren eromheen. Nou, dat is best een uitdaging voor die partij. Ja, en, en hoe is dan uh, bijvoorbeeld het gesprek met, uh, met de bewoners, hè? de omwonenden van het Watertorenplein, hoe gaat dat nou ja. uh, in z'n werk? Ook ja, met natuurlijk de nieuwe ontwikkelingen de toren, nu he? over, de over de veiligheid. Nee, het gaat niet ja. alleen over de toren. Het gaat ook over het plein. Ja. Twee, het project bestaat uit twee delen. De watertoren en eromheen. En het plein. Nou, daar is een, een uh, bewonersbrief uit. Ik begreep dat die nou wel of niet is. Want ik kreeg een, toch wel een mededeling dat het wel in de, al door was. Maar dat het brief... Dus dat vind ik ook een beetje sloorden, Maar ik hoop dat de brief nu uit is. Uh -huh. En er is nu een afspraak om de bewoners te gaan informeren. Op het moment dat uh, de plannen van het... Uh, ...Watertorenplein, dus dat, dat is de ontwikkeling... ...wat in feite opgepakt wordt door de drie architecten... ...samen met, uh, met uh, Bad Zandvoort. Uh -huh. En dat bestaat uit die vier uh, woontorentjes... Uh, ...die binnen het bestemmingsplan gebouwd gaan worden. Uh -huh. uh, zoals eigenlijk het plan eigenlijk van de architect AG in eerste instantie was. Uh -huh. Nou, daar, daar, uh, daar gaat een be bewonerscommissie... Uh, bewoners, uh, bij Engels wordt ervoor georganiseerd. En dan worden zij geïnformeerd daarover. En is een dat is een plan binnen het bestemmingsplan. Dus dat wordt gepresenteerd. Nou, daar wordt ook geluisterd naar wat de bewoners daarvan vinden. Nou, en dan wordt gewoon de daar wordt de procedure van het bouwplan dan opgestart. Want dat is een dat is feitelijk een normale procedure, zoals dat je, als je binnen het bestemmingsplan bouwt. Nou, en het is dan vooral aan uh, de ontwikkelende partijen om goed in gesprek te blijven met de omwonenden om dat tot een goed eind te brengen. En natuurlijk als gemeente kijken wij daar ook op mee... en hebben wij ook onze rol daarin. En uh, in hoeverre, en kunnen... Ja. Ja, en, en, ja? En hoeverre kunnen bewoners uh, invloed uh, uitoefenen op die procedure... die wordt uh, gelopen? Is er echt, uh, wordt er echt nou, op welke manier wordt er geluisterd naar de bewoners? Dat, dat, dat is, uh, er komt een inloopavond met de ontwikkelaar. Er worden ze geïnformeerd. Nou Daar kunnen ze hun opmerkingen op maken. Uh, daar moet dus de... Uh, de, de, de, de ontwikkelaar zal daar uh, dan moet die afspraken maken ga, ga ik daar wel wat mee doen of niet Want op het moment dat de ontwikkelaar binnen het bestemmingsplan werkt, wat er is en, en voldoet aan alle eisen, dan, dan gaat, mag hij dus een bouwplan indienen mm. en, dat, en daar kunnen bewonenden dan bezwaar tegen maken. En, en... Dat is gewoon de normale procedure. Die, die er, dat zijn de rechten en de plichten die iedereen heeft jegens elkaar. En, ja. Maar het is natuurlijk, ik zal er wel proberen op toe te zien als ik dan wethouder word of een andere. Om dat natuurlijk uh, met elkaar in goed overleg te doen. Ja. Maar, maar oké, okay, uh, de, uh, de plannen zijn ooit ingediend, hè, dat weet iedereen. En dit plan van, uh, van toen nog van AG. Ja. Uh, werd, dat begreep ik altijd, door de bewoners, uh, de directe bewoners, meer omarmd als bijvoorbeeld het plan. Van de, van de rode daadjes. Uh -huh. Oké, okay, ik ben benieuwd hoe dat nu gaat, maar wij, wij, de gemeenteraad heeft afgedwongen dat we binnen het bestemmingsplan blij, zouden blijven. Uh -huh. nou, als, als iemand binnen het bestemmingsplan blijft, ja, dan heeft ook de ontwikkelaar zijn, zijn, zijn, zijn rechten en zijn plichten te vervullen. Uh -huh. en als hij daar binnen blijft, dan mag men wel bezwaren gaan maken, dat mag maar altijd. En dat is, dat, dan aan de, aan de omwonenden op wie dat dat ook wil. Ja, en dan wordt dat getoetst door een uh, bezwaarschriftencommissie. En als ze we daar weer niet mee zijn, kunnen ze altijd weer in hoger beroep. En dan gaat, uh, dan, dat, is, dat is de normale procedure. Maar de gemeente gaat daar niet extra invloed. Er gaat niet weer een prijs vragen, want dat, dat, dat traject hebben we nou uh, drie keer gehad. Huh? Nou, iedereen weet de resultaten daarvan. Dus wij hopen eigenlijk dat het uh, ja, toch... Uh, ik denk dat het voor een groot deel, zeker op het Watertorenplein... Uh, gaat gebeuren volgens de afspraken die al eerder gemaakt zijn en waar... ...heel veel bewoners blij mee zijn uh, dat het wel gebeurt en omwonenden. Ja. En het leidt uiteindelijk uh, tot een project voor 49 woningen... ...waar ook so een stuk sociale woningbouw in wordt gerealiseerd. Dus dat is alleen maar uh, mooi. En ik ben blij dat het nou eindelijk eens van de grond komt. Dat we hopelijk af zijn van weer ellenlange discussies over wat daar wel en niet moet. Want we hebben woningen nodig en we hebben ook een mooie omgeving nodig. Goed. Bij die woorden laten we het. Dank je wel voor de bijdrage in deze uitzending. En ja, sterkte met de pakketdiensten dit weekend. Ja, tot de 24 uur en dan zien we het wel. Goed. Dat was Gert-Jan Bluis. Weer verder met de muziek Marvin Day met zijn band En Proud. You don't really feel that strong. Oh, yeah. Tears flow a river through the night. Oh, yeah. 'Cause you know you cannot make it right, but you'll try. Yes, you'll try. Or oh, yeah. oh, keep your head. Een zoals hij het uh, zelf heeft omschreven. Uh, Deze man, Marvin Day en zijn band uh, Proud heet het uh, nummer. Het uh, bracht de tijd op uh, iets verder dan half twaalf. Uh, kniezoor die daarop let. Of uh, Mick Boskamp moet een kniezoor zijn. Goedemorgen Mick. Nou, ik heb horen. Ik heb geen kniezoorn. Ah, nee. Uh, uh, want, uh, ja, goed. Uh, uh, jouw bijdrage altijd om half twaalf... Uh, als ik uh, dan dit uh, programma mag uh, doen. En het uh, goede nieuws is... Uh, jullie, uh, jullie zijn niet van mij en van Mick uh, nog af. Want uh, we mogen na het weekend... Mogen we nog een keer drie dagen uh, opkomen draven. Nee, nee het goed. Je draaide net Marvin D.? Nee, Marvin D. heet die man. Die komt uit de radio. Uh, die komt... Ik dacht dat je Marvin Gay is. Nee, het nee, nee, nee, nee, nee, Marvin D. Het is. Het... Nee, de man. De man uh, nee, hij, hij heeft zich niet opgericht, die Marvin Gay. Maar dit is Marvin D. Die komt uit uh, Kapellen. Okay, uh... dat, dat is geen toeval hoor, dat die Marvin D. heet. Uh, nee? He? Nou, nou ja, goed. Het is wel een lang verhaal. Ja. Hey, uh, we gaan het even hebben over iets wat me, wat me, wat me verdrietig maakt. Vertel. Ik ga het eventjes goed proberen uit te leggen, want anders dan ben ik weer een racist. Uh, nou ja, je hebt natuurlijk... Uh, de beweging Black Lives Matter. zeg ja. maar... Uh, nou, aanvol, uh, in aanvolg van de MeToo-beweging. En dat vind ik heel goed, hè? Mm. Dat dit gebeurt. Laten we wel zijn. Mm. Want als ik kijk naar mijn eigen verleden, bijvoorbeeld... Hè, want er wordt gezegd, ben je nou... Hè, er zit nou racisme in, me? ja, ongetwijfeld... zal er misschien een stukje in zitten. Mm. Maar ik heb, als ik kijk naar alle artiesten... die ik mooi vind in mijn leven, dan zijn er zoveel... zwarte artiesten. Van Stevie Wonder tot Marvin Gaye hadden we het net over. Mm. Van in the Fire tot... tot dat Michael Henderson en, en, en, en al de jazzmuzikanten waar ik van hou. Nou, nee. nou daar kun je toch geen racist zijn? Nee. Maar goed, dat gezegd hebbende uh, uh, uh, zag je in de nieuwe beweging dat er bepaalde dingen ook doorschoot. Hè? Dat heb je altijd. Hè? Als er een beweging opkomt die, uh, die, die, uh, ja, die uh, geschiedenis maakt, want mm -hmm. dat is het. Dan zie je dat er ook af en toe te ver wordt gegaan in bepaalde dingen. Nou, uh -huh. een van de dingen vind ik bijvoorbeeld: dat uh, uh, de, uh, de, in Engeland zijn er een aantal klassiekers, en dan heb ik het over uh, uh, tv-series, uh -huh. waar afleveringen van zijn, die zijn uh, uh, niet meer te vinden online. En dat een daarvan is: is uh, uh, je hebt de fantastische serie van John Cleese's Faulty Towers. Er is één aflevering, die heet The Germans. Er komen een aantal Duitsers die komen. ...logeren in het uh, hotel... ...valt towers... ...en uh, uh, uh, ja... Uh, ...Bessel heeft een klap op zijn hoofd gekregen... ...dus die moet even in het ziekenhuis... Met ...een soort lichte hersenschok... Hmm. Zeg maar. ja. ...en is een beetje war. ...en uh, uh, uh, hij wil dus... ...hij zegt bij zijn personeel... ...we moeten het niet over de oorlog hebben... ...met die Duitsers, hè, met de Tweede Wereldoorlog... Hmm. ...het enige wat hij doet is die Duitsers beledigen... Hmm. ...over die Tweede Wereldoorlog... Ja. Door, door, ...als Hitler door het, door het gebouw te lopen... En, het is zo verschrikkelijk grappig. Maar die kan je dus niet meer vinden. Nu. En ja, dan denk ik bij mezelf: misschien is dat eigenbelang dat u zegt dat dat belachelijk vindt. Maar ik, ik vind dat wel heel ver gaan, eerlijk gezegd. Ja, uh, bedoel, je, moet, je moet, kijk. Beetje, persifleren mag eigenlijk uh, in dat opzicht. Want dat was eigenlijk persifleren wat Clies uh, wat ja, deed. Precies, je, je zegt het heel goed. Hè, en dat is eigenlijk ook. Waarom ik het ook krankzinnig vind... is dat die, die, die, die hippopartiest, een hippopartiest... zo met de nek wordt aangekeken... op het ogenblik. Ja. Want, want wat, hij, wat hij zegt... Dat, dat, hij, hij zegt het ook, het is beeldspraak. Ja. En daar sta ik ook volkomen achter. Want je moet als artiest... en zeker als hippopartiest moet je dat kunnen doen. En als komiek moet je soms... de dingen op de spits drijven. Ja. Als je kijkt naar... naar, naar hè, Theo bijvoorbeeld. Ja, nou ja, die dat, doet dat ook. Dat is geen, bedoel, daar zit je ook soms met, met, zit je ook met gekromde tenen naar te luisteren. Ja. Dat Zeker de jongen zelfs. Uh, ook, maar uh, je had het net over bijvoorbeeld hiphop. Uh, Aquatie uh, die had uh, van zich laten... Uh, Hoorde in het programma van Bo. Ik heb even een fragment uh, daaruit uh, zitten bekijken. Ja. Maar uh, dan uh, bemoeit ook John de Bever zich er ineens mee. En uh, die vond dat Aquasi maar een beetje, een, een beetje vervelend uh, liep te doen. Maar dat dacht ik bij mezelf. Nee. Het probleem. En Aquasi gebruikte ook de verkeerde woorden. Want hij zei op een gegeven moment: Bo, je bent aan het schrijven. Maar Bo zat niet te schrijven. Nee, Bo zat er hinderlijk doorheen te praten. En dat was de reden waarom het uh, zo uit de klauwen liep, uh, dat, dat gesprek. Uh, en dat bedoel ik... van mensen zijn niet meer in staat om naar elkaar te luisteren. En dat geldt dus zeker ook voor een talkshow host. Die man had helemaal. gewoon zijn klep moeten houden, die Bo uh, van Elvan Doris. Helemaal, helemaal mee eens. Dat, ja. dat, dat is absoluut waar. En mensen luisteren heel slecht naar elkaar. Ja. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de tijd waarin we leven nu. Hm. We zijn... Eh, angst zorgt voor... voor, voor, voor ja... De, de, de, de, dat, dat zorgt ervoor dat je gewoon niet meer empathisch kan zijn. Nee. Dan zit je een beetje met angst in je eigen, eigen eigen hoofd, in je eigen wereld. Ja. Is, is er, er was nog iets wat je ja, nog even grauw wilde bespreken, toch? Ja, dat is ook wel heel bizar nieuws, hè. Ja? Dat, dat in de Telegraaf, nou ga ik de Telegraaf voortaan wel met koortjes zout nemen. Dat had ik eigenlijk altijd al moeten doen in mijn leven, maar nu ik wakker ben geworden, doe ik dat meer dan ooit. Die... verdwijnt hij ook bij jou in de kattenbak, of niet? Als ik een kat zou hebben, zeker. GELACH ja, Nou goed. Ja. Ja? Het oh, schijnt ja, dat ja. Ja. Huh. Ja <by submission> <tun> de China aast op de vaccinkennis. Er is op dit moment een race naar een coronavaccin bezig in de hele wereld. Wat ik ook een beetje raar vind. Een soort wedstrijd is het. Een soort WK... Het is geen voetbal, dus het is maar een WK... Het is een race. Het is gewoon een formule race. Wie is er het eerst bij de zwart-wit geblokt vlag en heeft de ta-ta-ta-ta-vaccin? Nou, het schijnt dat er, ik weet niet, de AIVD heet dat, ik moet het niet merken door elkaar halen. We hebben het natuurlijk steeds over de RIVD. Maar die waarschuwt dat er spionage plaatsvindt om technische kennis te stelen. Omdat het farmacoloog, die farmacologische? Nee, farmaceutische uh, nee, farma, nee, farmacologische know-how. Oh! Far... Farmacologische know-how die is in het belang enorm toegenomen, hè, ja. schijnt. Dus er staan grote geopolitieke belangen op het spel. Hm. Hè, dus het land als het eerste ontwikkeld virus slaat, kan daarmee de rol van de wereldleiders dus pakken, staat hier. Hmm. Nou ja, dus China is, is, is bezig om, om, omdat wij heel goed gaan op dit moment. Dat hmm. van het bedrijf Jans in Leiden, een van de koplopers. En, ja. In de race waar meer dan 100 instellingen aan meedoen. Dus ja, dat maakt zo'n bedrijf natuurlijk echt een gevoel voor verspieders. En uh, ja, die, die, die, die Chinezen die, uh, die, uh, ja, die zijn er goed in, hè. Ja, dat is natuurlijk racisme, wat ik nu zeg. Oh, Oeh, kijk uit, Mick. Kijk uit. Ja, ja, maar, maar je had vroeger, de Japanners, die waren ook heel erg bedreven in het uh, nabouwen uh, van uh, elektronica. Dus uh, kijk maar uh, terug naar Back to the Future. Uh, all the things that made uh, are in Japan, zegt uh, Michael J. Fox op een gegeven moment tegen... Christopher Lloyd, dus uh, dat was, ja. uh, was toen. Maar dat, uh, maar dat geldt uh, nu voor de Chinezen. Die zijn daar heel erg goed in, in het uh, namaken van uh, bepaalde dingen. Dus, uh, maar goed, ja. dan gaat het weer over iets heel anders. Uh, uh, had, en er is dus nog een klein dingetje wat ik, wat ik wilde zeggen. Want we ja. hebben we nog steeds over de pers en dat is het einde van, hmm. van vandaag. En dan gaan we een lekker weekend in. En dan hmm. kun je ook een beetje rust nemen, na nou ja. vijf dagen. ja. Maar wat, wat, ik, wat mij opvalt is dat, uh, nou ja, je weet, er is een, uh, een uh, ik weet niet of je het weet, maar er is een, een, een ja, Willem Engel, dat is een man die, uh, die op dit moment veel uh, naam maakt met, uh, niet naam maakt, naam maakt, ja. met, uh, met zijn uh, filmpjes en zijn, zijn mening over, uh, over wat er gebeurt met, met, uh, met uh, op dit moment, uh, anderhalve meter afstand wil je vanaf, ja. Uh, uh, en hij is heel, er komt een kort geding uh, tegen de staat hm? dat ze willen dat die, al die maatregelen gewoon in eentje van tafel gaan omdat zij zeggen het coronavirus is uitgeboet in Nederland en elke dag dat die maatregelen langer duren zorgt voor meer ellende uh, zorgt uh, wereldwijd voor ellende en zorgt voor uh, persoonlijk leed en, uh, kijk, kijk wat hoor ik daar. iedereen zegt ja de horeca is nu open maar de horeca loopt helemaal niet er zijn ook mensen in de horeca die gewoon dichtgaan dus en zeggen van... ...ja, het heeft toch geen enkele zin met die 30 mensen in de, in, in de zaak. Dus het, het, het, het, elke dag dat langer duurt is een dag te veel. <tie> dat vindt hij. Nou, die is gisteren is dat uh, aangekondigd op het AD. En dan, dan, dan merk je gewoon dat, dat daar gewoon echt een beetje stemming gemaakt wordt... ...in het stuk tegen die uh, uh, uh, uh, uh, mensen die dat uh, kort hebben hebben uh, ingediend... En dat denk je bij myself, Ja, waarom is dat nou toch eigenlijk? Is, hmm. mens, men, is men nou zo bang in Nederland voor, voor uh, uh, uh, anders denken? Want daar komt het op neer, hè? Hmm. Nou, ja. Want alles moet maar gebeuren zoals, zoals het besproken is. Een soort grofdenken is dat. Ja. He, dat is besproken van social distancing, handen wassen, noem maar op... Uh, geen groepen bij elkaar, et cetera, et cetera, Dat is bij ons zo ingestampt... Hmm. Dat, dat we niet meer een andere weg kunnen gaan bewandelen. Hmm. Terwijl aangekondigd was... Door de minister-president in een van de persconferenties. Als er veranderingen zijn in het gedrag van het virus, dan kunnen we dat terstond aanpakken. Ja. Er wordt niets aangepast. Hm. Dus dat? En ik, ik, ik, ja, ik, ik probeer altijd leuk nieuws voor elkaar, te, voor elkaar te krijgen en te verzamelen, maar dit zijn toch wel de dingen waar het over moet gaan. Uh, uiteraard. Ik dank je voor de bijdrage, Mik. Graag gedaan, jongen. En een fijn weekend. Jij ook. Oké. Okay. Tot, tot volgende keer. Hoi. Oh, Hoi. Oh,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 Uh, staat hij in deze lijst? Uh, veline met uh, alleen. En ik uh, ga bijna er wel vanuit dat hij uh, vanmiddag ergens uh, tussen 5 en 7 ook nog uh, voorbij uh, gaat komen. Je bent in ieder geval niet alleen in de studio. Nee, <laughs> dat, dat is één ding wat zeker is. Uh, die vrijdagen, dat zal wel zomaar uh, dat standaard uh, kunnen gaan worden. Dat, uh, dat oh, je weet je weet. niet. Hè? Dat, uh, we hebben het nu, nu een beetje uitgeprobeerd. Uh, maar uh, jammer, er zijn uh, nog meer zaken. Ja, uh, net want, natuurlijk uh, wat dingen gezegd. Ja, uh, er zijn uh, dingen gezegd door... Uh, Mick Boskamp. Maar uh, ja, ik hoor bijna geen enkele praten over een wet die eraan uh, zit te komen. En uh, die wet die houdt in van uh, ja, anderhalve meter afstand ja. en uh, noem maar op. En uh, het is zelfs zo, wat ik er dan van gelezen heb... dat er uh, mensen zijn in buurten die dan anderen erbij laten... ja, maar er zitten veel te veel mensen in uw huis. Dus ze krijgen ja, een soort uh, kliklijnen en weet ik wat. een foto wel. Uh, op Facebook plaatsen zonder enige privacy. Ja, uh, precies. Ik wou het net zeggen. Ja. Uh, er wordt uh, totaal In niet een meer. Uh, welbekende groep in Zandvoort... Uh, op Facebook worden nogal, uh, zeker in de periode... dat het nog uh, gewoon van mensen dichtbij foto's genomen... en op Facebook geplaatst. Hm. Ik weet niet of dat ineens nu wel mag. Ja, nou Eigen ja. Uh, ik uh, weet uh, het niet. Nee, maar goed. Uh, maar ook de Nederlandse overheid uh, is bezig om... Met een, een coronawet. Ja, met een coronawet. Heb ik het woord toch weer gezegd. Ja. De C-wet. <laughs> ja. uh, maar goed, uh, wat, uh, wat willen ze dan? Dan willen ze dus uh, een aantal... Uh, Dingen die nu in noodverordeningen en noodwetten staan, dat ze dat permanent ja. willen ingaan voeren. Zit, daar. Denk ik, daar zit denk ik een goede kant aan. Maar ik denk ook. Uh, wat maar ook premier, een gevaarlijke, zeg wat, ik. Erbij. Wat de premier uh, al eerder ook in een van zijn persconferenties heeft gezegd, hmm. is dat je niet de mensen die al heel goed meewerken. die het eigenlijk een beetje gewoon zijn gaan vinden om op elkaar te letten. Hmm. Uh, dat je die eigenlijk daar helemaal niet mee helpt... als je, het, uh, als je ze zo zwaar gaat bestraffen. Ja, als, ze, want, als ze er een keer overheen treden... Dat, ja. Ja, ja, want het uh, draagvlak uh, zou dan een, een, een klap uh, af kunnen brokkelen van ja. iemand die normaal gesproken dat altijd doet. En ja. Ineens krijg, komt een Gent of een boa erachter uh, en die zegt, ja, u wordt uh, beboet. Ja, uh, ik uh, probeer mij uh, aan de afstand te houden, maar uh, geldt dat voor die ander ook? Dat maar ja, de... het, het is niet alleen een geldboete, maar ook gewoon een gevangenisstraf. Ja, nou, dat is erg overdreven. Dat, uh... Maar dat is dan voor de kleine dingen als afstand houden, ik snap dat het belangrijk is, maar zolang het virus uh, denk ik gewoon in z uh, niet in, op zijn piek is, ja. uh, dan hoef je er ook niet streng op te handhaven. En je kan nu natuurlijk nu, want als het een wet wordt, moet je het ook handhaven. Hm. En ja, ik denk dat uh, daar nog wel wat te winnen is. Ja. Nog iets. <laughs> ik kreeg spam in mijn box. Jij ook. Ja, en dat is wel heel toevallig. We wonen allebei in Zandvoort en ook in een bepaald uh, gedeelte ja. daarvan. Ja, dus. kennelijk uh, hebben ze daar uh, iets uh, lopen verspreiden. Ja, van nieuw, de nieuw Noord politieke is, partij. Nieuw Noord is uh, het nieuwe... Uh, ja, het is uh, het, uh, het, uh, het nieuwe gebied uh, waarvan ze denken... nou, uh, misschien zitten daar wel potentiële stemmers uh, voor op. Maar we hebben het natuurlijk over de enige echte Forum voor Democratie-krant. Inderdaad. Met Die. kruiswoordpuzzel. Dus, uh, ja, met... Kruiswoordpuzzel. Uh, ja. Alsof uh, mensen niks meer beters te doen hebben, denk ik dan. Maar goed, uh, de, ik heb het een beetje aandachtig uh, zitten bekijken. Ja. Maar uh, het is, ik heb geen kat... Maar als ik een kat had gehad... dan zou die ook in de kattenbak zijn voor het tweede. Ja? Of zoals we in zandwoords gebruiken zeggen... de volgende dag gooi je de vis erin. De ja. ja, okay. Visafval dan. Nou ja, in ieder geval ja. wat in de krant staat... is natuurlijk voorop groot in vijf punten... die ze het belangrijkst vinden. En aan de binnenkant... Uh, al hun standpunten en ook waar ze ja, actief mee bezig ja, zijn. Ja, ja, ja. Ja. En, en mensen van die groeperingen die liepen om het hoofd van te eisen nou vind ik persoonlijk, dat was natuurlijk niet slim en niet handig... wat daar gebeurde in Amsterdam, dat je met z'n allen uh, daar staat te demonstreren. Uh, he, de, de, ik kan me begrijpen ja. dat, het, uh, dat het moet gebeuren, maar niet in die vorm. Uh, dat was uh, waarvan ik uh, zei, dat is uh, een grote dikke middelvinger... in de richting uh, van de zorg. Ja. ja, vind ik wel. Ik bedoel, maar wat, eh, wat ook een middelvinger is naar de zorg, is dat Jerry Baudet. Precies! Eerder ik wou het net wel, dus het, eh, het een net zo goed zien als het ander. Dus die mensen die dus van die kant lopen te roepen van eh, die burgemeester moet pleiten. Ga ook eens even kijken binnen jullie eigen gelederen dan. Hè. Want eh, als je die, die politieke club aanhangt, ja. dan denk ik, eh, ja. nou, hoe hypocriet kun je zijn? Dat je ja. dan in zo'n gemeenteraad op een gegeven ja. moment zegt. En een van de reacties van Forum voor Democratie daarop was dan weer. Uh, ja, Thierry Boudet heeft geen bestuurlijke functie in Amsterdam. Maar ja, hij heeft toevallig wel een hele andere belangrijke rol. En dat is gewoon vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Dus. Dat wou ik niet uh, ja. uh, zeggen. Maar goed, ja. uh, jij hebt het gezegd uh, en bij deze dus uh, gezegd. We gaan uh, even op naar, uh, naar iets uh, van een muziekje. En dat is uh, Levi met S.I.M. Let me take you to a place you've never been before. Bring me down on my knees, wanna feel you. On and on and on and on and on. Follow my hips, let them lead you in a way you've never felt before. Surrender to this bliss till it frees you all night long. Underneath my skin, is where you find me over and over, over again. Underneath my skin, is where you love me, take me, take me, take me. As I am, let us wander into love, I can't ever get enough. control yeah why don't you you got me spinning my head around let me make you make you believe it's so out there right before your i underneath my skin is where you Alles komt een eind ook aan deze week... Uh, met uh, Voorzandvoort in de regio. Volgende week uh, mag ik hier uh, weer uh, een aantal dagen staan... want dat heeft uh, te maken dat Jaap Vinnenkot er, uh, er niet is. Uh, jammer aangenomen genoegen was het weer? Ja, zeker. was leuk... Uh... Om, uh, is in dezelfde studio's zijn in plaats van de andere kant van de lijn. <laughs> ja, ja, ja, ja, goed. Uh, maar uh, zal de komende week zal jij ook wel weer uh, opdraven. Uh, want uh, ja. donderdag, uh, dan is uh, weer vast de dag. Ja, mijn lunchroom inderdaad is dan weer terug, dus, uh, en, uh, terug. En ik heb begrepen, dan de volgende week vrijdag, dan sta jij op deze plek uh, hier. Uh, nou, dat is nog even, maar dat zeg ik zo nog even. Oh, maar okay. dat is uh, nog even. Oké, uh, oké. Okay, okay. Ik nog het... niet helemaal zeker. Is dat. Nou, uh, ik, ik ga eigenlijk uh, bijna ervan uit. Voetstel is vanuit... Uh, van, nou, ja. dan, dan, dan komt hij wel, maar uh, dat, dat, dat, dat is nog even een tikje anders. Ja, dat is nog even een uh, tikje anders inderdaad. Ja. Goed, uh, dat wachten we dan nog maar uh, af. Normaal gesproken zou ik altijd afsluiten met uh, ene Howard Jones. Maar ik had nu zoiets... Ik uh, breek eens even met die uh, traditie. alles anders. <laughs> ja, ik doe nu iets anders. Uh, want de tijd ontbreekt daaraan. En daar gaat dit nummer ook over. Dus... Uh, dus gewoon een echte klassieker om mee af te sluiten om het weekend mee in te gaan. Want uh, ja, het is leuker om steeds Howard Jones uh, daarbij te halen met Things Can Get Only Get Better. Maar deze doet het uh, eigenlijk uh, net zo uh, als floor filler. Uh, de tijd van stamvolle disco's die zullen we voorlopig nog wel even niet tegenkomen. Dus moeten we het doen met uh, 30 personen op een, uh, op een kleine vloer. Maar goed, uh, alles kan nog uh, wel uh, veranderen in de, de komende tijd. En wellicht uh, dat er dan nog een, een of andere duistere disjockey ergens in Zandvoort uh, bedenkt... van ik ga deze plaat nog eens een keer uh, draaien. Zover is het niet. Ik ga uh, iedereen een weekend uh, toewensen. En ik zeg tot maandag, hier is Time van Stone.